Ook de al beruchte belastingmaatregel voor de allerrijkste komt er. Iedereen die meer dan 1 miljoen euro per jaar verdient... gaat fors meer betalen in Frankrijk. In een woning in Kekerdom in Gelderland zijn vanochtend drie doden gevonden. Een van hen is een 59-jarige politieman van het korps Gelderland-Zuid. De andere twee zijn een man en een vrouw... van wie de identiteit door de politie nog niet is bekendgemaakt. In het huis waar de politieman in zijn eentje woonde... is ook een hennepkwekerij ontdekt... De man had een leidinggevende functie bij de recherche. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de hennepkwekerij en de dood van de drie mensen. Ook in Millingen aan de Rijn wordt een huis doorzocht. De politie wil niet zeggen of dat het huis is van een van de andere slachtoffers. Omdat er een politieman van Gelderland-Zuid bij het drama is betrokken... wordt het onderzoek uitgevoerd door het korps Gelderland-Midden. De open monumentendagen hebben vandaag en gisteren 925.000 bezoekers getrokken. Iets minder dan vorig jaar.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 Op 12 september gaan we weer naar de stembus. Maar bij de Piratenpartij stemmen we elke dag. Elke dag praten wij over belangrijke zaken die jou als Nederlander aangaan. Via ons democratisch feedbackplatform kun jij ook meepraten en stellingen inbrengen. Onze specialisten leiden de conversatie en zoeken samen met jou naar oplossingen. Kortom, de Piratenpartij pakt het heel anders aan. En jij bepaalt op 12 september of onze politieke specialisten in de Tweede Kamer kunnen plaatsnemen... om onze gezamenlijke oplossingen te realiseren. Hier is lijsttrekker Dirk Poot. Een belangrijke zaak die nu speelt zijn de ongelooflijk hoge zorgkosten. Wij weten hoe je medicijnen stukken goedkoper kan maken. En onze oplossingen zijn eigenlijk heel logisch, maar daarvoor moet wel het systeem veranderen. En jij kan helpen door achter ons te gaan staan. De Piratenpartij wil de grootste politieke community van Nederland worden. Denk mee, doe mee, praat mee. Stem 12 september op jezelf. Stem Piratenpartij. Dit is Radio 1. Apro, Opium. Live vanuit de stad Schouwburg in Amsterdam. Met de uitreiking van de theaterprijs. Hans Smit. Goedenavond. Ja, welkom bij een speciale opium uitzending live vanuit de Stad Schouwburg in Amsterdam. We zitten hier vlakbij het podium. Ik kan ongeveer de gitarist die momenteel staat te spelen, ik kan hem zo wat aanraken. Wat gaat hier allemaal gebeuren? De uitreiking van de belangrijkste toneelprijzen van het seizoen 2011-2012 staat hier te gebeuren. Of is eigenlijk al in volle gang. Naast me zit Annette Embrechts, theateressistent van de Volkskant en ook van Opium. Een uh, spannende avond voor, voor iedereen die er een beetje toe doet uh, in toneelminnend Nederland. Toneelacteurs en actrices, ze zitten ook bijna allemaal in de zaal. Uh, uh, de spanning is voelbaar aan dit? Ja, het is ontzettend spannend. Het is misschien nog net niet de Olympische Spelen, maar het gaat natuurlijk enerzijds om die beste voorstellingen, maar ook om de beste individuele prestaties. Dus toch een soort gouden medailles Kunnen ze winnen vandaag. Ja, ja. Eh, we, we, we, Zoals ik al zei, de, de uitreiking is al in volle gang. We verwachten straks natuurlijk de, de Theodor, dus de prijs voor de beste dragende vrouwelijke rol. En de Louis Dor, de beste mannelijke dragende rol. Nog de bijrollen, de Alekino en, en de Columbina, die komen, worden ook nog uitgereikt. De prosceniumprijs, een soort oeuvre wordt ook uitgereikt. Hebben we nu al uh, uh, prijzen gehad eigenlijk? Ja, de, de prijs voor de beste jeugdtheatervoorstelling is al uitgereikt. De gouden krekel voor aap en beer. Een hele leuke voorstelling voor vierjarigen die het hele alfabet helemaal op zijn kop zet. Dus dat klinkt heel simpel, maar dit is een geniale voorstelling. Mm -hmm. En er is ook al de beste mimprijs, of het voor de beste mimvoorstelling uitgereikt aan Jacob Aalboom... voor de voorstelling Lebensraum over de komiek Buston Keaton. Buston Keaton, ah ja, ja inspiratiebron van menige komiek... Uh, uh, die, het, uh, die uh, uh, in ieder geval niet lacht om zijn eigen grappen. Dat is uh, heel belangrijk. Um, de, er is nu muziek op het podium. Zo dadelijk, de eerste volgende prijs die zo dadelijk wordt uitgereikt... en dat kunnen we dan mooi in de uitzending meenemen... dat is de uitwerking van de toneelpublieksprijs. En dat is natuurlijk wat anders dan een prijs... Zoals Louis Door en Theodore. Dat zijn vakmensen die een oordeel over hun vakbroeders hebben. Maar de Toneelpublieksprijs, de naam zegt het al, is de. Ja, de prijs uit, uit de zaal. Ja, vroeger werd daar een beetje schamper over gedaan, weet je wel. Dat was eigenlijk niet zo belangrijk als de prijzen van een echte vakjury. Maar tegenwoordig doet de publieksprijs er enorm toe. Mm -hmm. Ik weet dat Ousgerdanus heeft ooit nog eens gezegd... als ik de publieksprijs krijg, dan stop ik met die voorstelling, weet je zo. Maar dat zullen ze nu absoluut niet meer zeggen. Ja, jij noemt Ousgerdanus wel een van de mensen die genomineerd zijn, althans zijn... Uh, voorstelling die hij maakt met zijn toenegen op de appel. Herakles is uh, een van de genomineerden. Een, een elf uur durende theatermarathon. Je moet er maar voor gaan zitten. Ja, dan maak je elf uur deel uit van de wereld van godezonen. En in mm. dit geval niet voetballers, maar de echte godezonen uit de mythes. En dat is, dan maak je als, als toeschouwer echt ergens deel van uit. Ja. ja, een andere genomineerde is Branden van het Rood Theater. Regie van Alice Zandwijk. Uh, uh, tweede deel van een, uh, van een vierluik. Uh, is dat een, uh, een... een hele emotionele ja? voorstelling. Heftig rouw over ja. hoe lang oorlog kan nazinderen in de generaties. Ja. Het is een oorlog van ver die heel dichtbij wordt gehaald. Pakkende voorstelling. Ja, En dan hebben we ook nog de voorstelling mid dat is leuk. Die was vanmiddag nog te zien in Rotterdam, weet ik toevallig. En uh, de, de acteurs daarvan die zitten ook vanavond gewoon in de zaal. Onder andere Pierre Bokma heb ik gezien. Uh, mooie, mooie Shakespeare. Ja, en ik denk dat het publiek niet verwacht... Had dat Teubo Hormans, de nieuwe artistiek leider van het Nationale Toneel... bij dat chique Haagse gezelschap direct een comedie zou doen. Mm -hmm. En dan ook nog heel goed geregisseerd. Met, zoals je al zei, Pierre Bokma in een ontzettend grappige bijrol, ja. ja. En uh, heel hecht ensemble ja. met... Uh, ja. Ja, een hele voorstelling over allerlei ja. vormen van de liefde. Ja. We, gaan... Ja. We gaan naar het podium, want Geert Lageveen, en Leopold Witte, de presentatoren van vanavond, zijn begonnen met de introductie van de genomineerden van die toneelpublieksprijs. We luisteren mee. En nu staan ze op Van de Appel. Midsomernachtstroom van het Nationale Toneel. Voor de winnaar kijken we even mee naar een filmpje. Hele grote envelop. Eh, op. Luister even mee met het filmpje. Het zijn 30.000 mensen hè, die gestemd hebben voor de publieksprijs, Dus dat zijn er een hoop. Ja, we zien de drie affiches van de voorstellingen. En een filmpje nu van Den Haag vanochtend. Den Haag dat doet al vermoeden dat we bij de appel op bezoek zijn. Ja, want je ik ziet... zien er... daar. Ja, we zien nu uh, Ouscheidanus, de artistiek leider van de appel. Die krijgt nu een envelop. Want hij is ja, er maar... het... zelf niet... Ja, Dit is mooi. Dus vanmorgen hebben ze, voordat ze gingen spelen, gehoord dat ze de prijs hebben begonnen, de toneelpublieksprijs. En ze zijn er ontzettend blij mee, dat kan je zien. Een grote groep acteurs in hun eigen theater in de Appel. Ja, bijzonder ook, want de Appel, nou ja, het gaat daar niet heel goed mee. De subsidie is stopgezet en uh, ze hebben zelfs aangekondigd dat ze gaan stoppen. Ja, de landelijke subsidie is stopgezet. Ja. Ze hadden wel een positief advies, maar krijgen geen geld en nu zie je op die cheque dat hij dan 7500 euro krijgt. Ik hoop Hij zegt ook dat, dat we het in de... staat zijn als we door kunnen gaan dat we ooit in de toekomst nog een keer deze kroon uh, op dit ensemble kunnen zeggen. Want ik bedoel, ik heb hem nu op mijn hoofd, maar het geldt, dit hele ensemble wat dit uh, voor de tweede keer geflikt heeft. Dankjewel! We hebben hem voor de tweede keer gewonnen. En hij zegt ook, als we doorgaan... Ja, als we doorgaan, goed. We Wellicht dat we aan het einde van de uitzending... als het allemaal een beetje op schema blijft lopen... dat u nog tijd hebt om kort te bellen met uitgegaan. Dus Want die staat nu, as we speak, nog in die theatermarathon Heracles. Ik hoop overigens dat ze doorgaan. Ik begrijp dat uh, de appel vandaag aan het spelen is... en dat het daarom via een filmpje moet. Uh, en ik wil ze trouwens ook hierbij nog even ongelooflijk veel sterkte wensen met uh, de komende tijd. En dat het gewoon lukken gaat... Dat Jullie blijven bestaan, alsjeblieft. Goed. Goed. Dan, Dan zijn we nu aangekomen bij de eerste acteursprijzen. De prijs Laten voor de luisteren. beste bijdragende vrouwelijke rol, de Colombina. Maar eerst gaan we de Nederlandse toneeljury aan u voorstellen. En die bestond dit jaar uit Andreas Fluisman, Marijn Lems, Marcel het Zas, Gieske Bienert, Giel Kattenbelt, Lucia van Heteren, Inge Imelman en Hein Jansen. En de voorzitter was Arthur Chappe. De jury die dus heeft geoordeeld over de uh, louis Dore en de Theodore en de Alekina en, uh, en de uh, Colombina. Hè? Ja, ja. Om de voorzitter van Arthur Chappe als schrijver, dus die heeft veel gezien in het theater. De genomineerden voor de Colombina zijn Frida Biehors is voor twee rollen genomineerd voor de Russen van Ivo van Over. ...door Toneelgroep Amsterdam... ...en voor haar rol in Tartuf van Dimeter Gotchev... ...door N.T. Gent Toneelgroep Amsterdam. De wijze waarop deze bijzondere actrice in de Russen... ...met een glimlach keiharde antisemitische teksten zegt... ...en met... ...dat je daar tegenwoordig een prijs voor kan krijgen... Dat... Huh? ...en met evenveel gemak in Tartuf de zaal aan het meezingen krijgt... ...onderstrepen haar veelzijdigheid en haar zeggingskracht... Die Opvallend dus hè, voor twee rollen. Er zijn meerdere ja. straks genomineerd voor twee rollen. Dat is wel een trend in dit jaar. En naast haar zit Marike Hebink, ook voor twee rollen genomineerd. Doe maar. Voor uh, de Russen van Ivo van Hoven en na de zondeval van Erik de Vroet, Beide door toneelgroep Amsterdam. Intens, maar ook ingetogen in na de zin zondeval. Uitbundig en grotesk in de Russen. Met deze beide rollen in één seizoen bewijst Hebink opnieuw het bijzondere en expressieve van haar talent. Manike Hebink, dan hebben ze nog één genomineerde te noemen. Die zit er al haast, denk ik. Zilke mark in Lebensraum van Jacob Albom. Met zeer nauwkeurig, keurig bewegingsspel brengt deze jonge actrice een houten pop tot leven. Bewonderenswaardig vormvast. Technisch razend knap en tot in de finesse secuur. Het is wel een volk, want het is een zwijgende rol. Ze speelt daar een pop zonder tekst, maar wel dus genomineerd voor een toneelprijs. Vind jij dat opmerkelijk of snap je dat wel? Ja, er zijn meer mime spelers dit jaar genomineerd van rol, dus het is wel een erkenning voor de meme in ja. Nederland. Ja, ja. De winnaar van de Colombina 2012... Frida Pintoors. Ja, oh, nou, dat is leuk. Dat is het... die, de, die draait echt al heel lang mee in het Nederlands theater. Is 60 jaar. Ze stond als dus achtjarige wow. voor het eerst op toneel. En ze gaat volgend, of, of, dit seizoen met uh, pensioen. Ja, een hele mooie aparte actrice die vaak bijrollen speelt. Mm -hmm. En dan altijd als moeder of als serveerster Soms met een warm kopje thee het toneel opkomt. Maar dan hele venijnige dingen zegt: yeah. dingen die je bijblijven. Kijk. Gemene zinnetjes vaak, maar die kan ze er heel soepel laten uitrollen. Kijk, staat er echt als hoor. een monument daar Groot applaus. En ze heeft ongetwijfeld een dankwoord. Laten we even mee luisteren als het niet te lang is. Langs de applaus van de avond. Bloemen verwelken, schepen vergaan. Maar mijn dankbaarheid blijft eeuwig bestaan. Nachten heb ik moeten wachten. Nachten heb ik moeten smachten. Eindelijk is het dan gebeurd... En zie, ik ben helemaal opgevleugd. De jury heeft gelijk. Wat? Waarvoor mijn dank? Waarvoor blijk? Waarvan blijk? Ja, ze maakt een mooie referentie. Met een poesieverschop, ja. Heel lief. Ik dus een beetje al iets voorbereid, dat is duidelijk. Ja. Sommigen die gaan echt onvoorbereid. Komen ze achter een microfoon te staan. Dan moet je maar aan wat er Ja, dat vind ik probeert. altijd een beetje zonde. Want maak een pakje kans, ja. zou ik zeggen. Ja. Dan de Alekino, hè? Ja. Voor de beste, voor de beste mannelijke, mannelijke. bijdragende rol is de Alekino. De genomineerden zijn... Pierre Bokma in Midsomernachtsdroom van Teu Boermans door het Nationale Toneel. Een grote acteurs, ja. hè? Die bijenrollen, meneer. Ja. ja, Pierre Bokma in de bijenrollen. Als de voormalige van, van de Haagse bijzonder. toneelknechten... met plat accent en heuze motoriek... Kan. is Pierre Bokma in deze voorstelling ongemeen grappig. Comediespel op topniveau. Hij heeft zoveel goed waar hij uit kan potten de en zet hem een hele diep toneel Gijs Scholten van Aschat in Russen van Ivo van Hoven door Toneelgroep Amsterdam. Nog zo'n theaterkanoneel. Gijs Scholten van Aschat speelt met een hoekige motoriek en prachtige stembuigingen. Een aan lager wal geraakte graaf. Een even grappig als beklagenswaardig personage. Ah, leuk ja, Gijs Scholte van Aschat heeft een stem die gemaakt is om naar te luisteren. Ja. Hoor. Dat is echt een fenomenale acteur. Gijs Naber in Dood van een handelsreiziger van Elise Zandwijk door het Roodtheater. Spannend, hè, Elise? In de grote confrontatie tussen vader en zoon aan het eind van het stuk... maakt Gijs namen met zijn ingehouden felheid grote indruk. Het sluimert en gist in deze jongen... en de uitbarsting daarna is even beheerst als dramatisch. Ik ben helemaal niet. Applaus. is echt geweldig, Gijs Naber. Ja, die was geweldig. Kijk, mensen kennen hem misschien uit belang en Gelukkig, uit die familievoorstellingen... met het Rood Theater en Pieter, van Pieter Kramer. Maar hier, dit is echt, echt heel goed emotioneel De winnaar stand. van de Arlekino 2012 is... Gijs Naber! Oh, ja. Best leuk. Ja, ik ja, vind ik wel te gek. De, ja, hij, de, de jongste van de, van, van de drie. Uh, niet dat, dat dat meteen de reden is om hem een prijs te geven. Maar het is wel een mooie... Ja, hij laat toch... Een, hij schoon ze achter de op je Pierre maar Dat is niet mis. Weet je wat trouwens ook leuk is? Mensen kennen hem misschien ook wel. Hij speelde Cor van Hout hè, in de Heineken-ontvoering. Nu is Willem Holleder weer in het nieuws. En dat deed hij ook heel erg goed. Dus je ja. ziet dat hij zowel dat soort rollen kan ja. spelen... als hier zo'n zoon ja. in zo'n emotionele ja. voorstelling. Gijs Naber achter de microfoon met zijn dankwoord. Bedankt. Uh, ja. ja, ik heb een collega bij het Rood Theater, Nassadin Tjar. Die is hier heel goed in, in speechen. Ik sta nu met een fucking Arlequino in mijn handen, maar ik ben gewoon een gezonde Hollandse jongen. Dus dat zou het verkeerde statement zijn, want daar zou Gerrit ze alleen maar blij mee zijn. Um, ja, heel erg bedankt. Uh, jury, bedankt. Uh, ik ben er heel blij mee. Ik vind het fantastisch. Uh, Alice natuurlijk heel erg bedankt, want uh, ja, deze is voor jou en deze is voor het hele Rode Theater. En uh, ja, ik vind het geweldig. Ik, uh, wat kan ik nog meer zeggen? Uh, ja, er zijn heel veel mensen die ik bedank, maar het is, het is, die ik wil bedanken, maar dit is gewoon voor het Roo. En ik hoop uh, dat we deze kunstcrisis doorkomen. Ik denk het wel, dat moeten we gewoon met z'n allen doen. En, uh, we zien het wel en uh, we gaan er weer voor en bedankt. Oké, okay. Gijs Naber. Met zijn dank wordt hij verwezen naar zijn collega Nasser Dien die bij de ontvangst van het Gouden Kalf op het Filmfestival vorig jaar zo'n prachtige speech hield. Hier sta ik met een fucking Gouden Kalf. En ik ben moslim en Ja, ik... precies. Ja. Goed, uh, uh... Inmiddels gaat het zaalprogramma voor, uh, verder. Uh, uh, wij gaan even terug naar iets eerder op de avond. Want uh, net wachten verslaggever Laura Kors bij de Rode Loper. Uh, hier bij de stad Schouwburg enkele gasten op. Uh, en als eerste sprak zij actrice Marike Hebink. Wat is nou het leukste van de avonden zoals deze? Er zit weinig leuks aan. Eerlijk gezegd. <laughs> dat je toch eigenlijk wel heel vaak gewoon voor Jan-Piet Snot daar zit. Ik bedoel, maar dat is ook helemaal niet erg. Daar ga je ook van uit, maar toch altijd na de hand het is het alsof je een soort duw hebt gekregen. Heel raar. Want niet geworden, niet goed Ja, genoeg. Ja, zou, daarna is het ook altijd, oh hallo, je hebt het er ook, wat leuk, waarom? En dan moet je zeggen, ja, maar ik was genomineerd of zo. Ja, het klinkt een beetje zeikerig, maar zo bedoel ik het niet. Peter Blok? Soms gaat het heel goed, dan vind ik het vrolijk en open en opgewekt en feestje. En soms wordt het maar, is het soms een beetje, een beetje te pretentieus. Of dan wordt het allemaal iets te belangrijk gemaakt. Soms zie je gewoon iemand zitten zweten en kijken uit zijn ogen. Dat je denkt, o jee, nou... Het, is zo, het gaat wel over meer dan dat je een prijs krijgt. Het gaat over kroon op je werk, maar het gaat wel toch om het werk. Ursula de Geer? Oh, wie hem zou moeten krijgen? Volgens u. Nou, laat ik het zo zeggen. Dat ik eigenlijk vind dat Pierre Bokma hem voor Wanya zou moeten hebben. Hij is niet genomineerd. Die... Nee, hij is, hij heeft, hij is uh, genomineerd voor de Arlequino. Nou, Dat is één. En de tweede... Het uh, heeft mij een beetje bevreemd dat uh, Gijs Scholter van Aschat uh, niet is genomineerd voor ongenade. Want dat vond ik een prachtige, uh, prachtige voorstelling. Kijk, ik denk dat de jury denkt: die hebben al zoveel. Louis Door heeft er geloof ik al drie. En Gijs heeft er al twee. Dus dan denken ze, dan moeten ze nieuwer komen. Denk maar dat is dus met twee maten meten. Dat doet een jury altijd. Gijs Naber, ook bekend van de film De Heineken Ontvoering. U bent genomineerd in een categorie samen met Gijs Scholte van Aschat en Pierre Bokma. Nou, hoe groot schat u uw eigen kans in? Ik heb werkelijk waar geen idee. Maar het is in ieder geval een heel leuk rijtje om in te staan, moet ik zeggen. Ja, de titanen uit het Nederlandse theater. Ja, behoorlijk. Dus als ik daarmee in één, in één categorie word genoemd, dan is dat wel heel erg. Ja, daar ben ik wel trots op. Eervol. anne Wille Blankers, waar kijkt u het meeste naar uit vanavond? Waar kijk ik meest naar nou uit? Oh! Nou, de mannen bijvoorbeeld. Zo'n Gijs en, en, en Mark. Ik weet niet of ze, of ze komen op zo'n avond. En, en Pierre. Maar die, die zie ik te weinig, vind ik. Ik sprak daarnet Gijs Naber. Acteur die uh, bij u, uh, Gijs Scholten van Aschat, uh, in de categorie uh, genomineerd is. Hij is daar al zwaar van onder de indruk. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik heel, heel complimenteus. Maar dat hoeft niet. Ik zou, ik, zou het hem heel erg, ik zou het heel leuk vinden als hij hem kreeg. Dat ik ook... Of leuk vindt als een jonge acteur een duidelijk een kino krijgt. Wat vindt u het leukste aan avonden zoals deze? Dat uh, weet ik niet. Kijk, als je genomineerd wordt en je wint of, of je wint niet, ja, dat weet je van tevoren ook al. Dus, en eigenlijk vind ik het nooit zo erg om niet te winnen. Alleen, u weet na, nu al dat u niet gaat winnen? Nou, ik, heb, ik, ik ben al heel vaak genomineerd en heel vaak heb ik hem niet gehad. Dus dat, dat, dat Statistisch went. gezien dat statistisch gezien ken ik... Uh, maar het vervelende is dat je dan altijd het gevoel krijgt dat mensen je als een loser zien als je niet gewonnen hebt. Terwijl ik dan denk: ja, maar zo erg is het niet. Dat iedereen: dan: oh, wat jammer, hè? Heeft u dan, als hij hem zo vaak niet gewonnen heeft, een hele schoenendoos vol met speeches die je nooit heeft kunnen halen? Ja, ja, ja. dan tik ik in op uh, dank en dan uh, krijg ik alle uh, oude speeches. Dat is wel leuk. Maar goed, dat hoort er ook allemaal bij. Maar het is, we vieren het toneel en dat is leuk. Vieren in het toneel. Dat vind ik mooie, mooie woorden van Gijs Scholten van Uitschad over zijn uh, nominatie. Uh, ik hoorde Ursul de Geer ook nog zeggen van dat hij raar vond dat Gijs niet was genomineerd voor zijn rol in, in Ongenade. Ja, dat is natuurlijk altijd de keuze van een jury. Het is altijd lastig, lastig uh, daar iets over te zeggen. Inmiddels op het podium uh, uh, wordt er teruggekeken op de, de, de acteurs, actrices... Uh, mensen uit de theaterwereld die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Gijs, uh, Gerrit Kommerij zagen we onder andere. Uh, Els ingeborg Smit. Die zijn er niet meer hans Onno van den Berg, theatercriticus. Hans van den Berg. Hans van den Berg. ja, Hans van den Berg. We hebben nog even tijd om even terug te gaan naar juni, uh, Annette. Want in juni uh, hadden wij het voorrecht, bij van Opium... om uh, de genomineerden voor de, echt, de, de belangrijkste theaterprijzen... De, de Louis Door en Theodor, voor de hoofdrollen, zullen we maar zeggen... om die uh, te overvallen met het goede nieuws. Laten we daar even gaan, naar gaan luisteren. Hein van der Heijden, ik mag gefeliciteren... want u bent genomineerd voor Louis Door. Nou, is het echt zo? Even een, sloep, een snoepje doorslikken. <laughs> wat ongelooflijk. Wat geweldig. het overvalt me wel een beetje, moet ik zeggen. Mark Rietman, ik mag gefeliciteerd, want u bent genomineerd voor een Louis door. Jezus, wat geweldig. Wat leuk. Mijn hemel, zeg. Nou, ik ga helemaal blozen, voel ik. Bianca van der Schoot. Ja, hoi. Ik kom omdat je bent genomineerd voor de Theodor. Niet. <laughs> Jezus. <laughs> Nou, dat is heel erg leuk. Jeetje, wat leuk dat jij dat kan vertellen. Ja, ik uh, ben super trots. Met Wim. Wim Oproek, ik mag je feliciteren, want u bent dit jaar genomineerd voor een Louis D'Or. Oh, ik, ik sta pas. Ik sta pas. Dat is een verrassing. En toen was het stil in, uh, in België. Ja. Marlies je neem ik aan. Ja. Ik heb een uh, leuke mededeling voor je. Ik uh, kan je namelijk mededelen dat je bent genomineerd voor de Theodor. No. <lacht> ja, wat leuk. Ja. Wat ontzettend leuk. Dankjewel. Het hem, Achilles. Ik mag u feliciteren, want u bent dit jaar genomineerd voor een Louis dor Oh? Ja, kijk, ik ben er een beetje dubbel. Ik reageer er een beetje dubbel op, want het is met... Uh, met uh, al dat gesnoei in de subsidies. Eh, kun je natuurlijk ook zeggen dat er niet echt uh, reden is om een, uh, om een triomfantelijk. En, een, een, een, op, het op een juichen te zetten, zal ik maar zeggen. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Echt waar? Yeah! Echt waar? Jezus, oh my god. Wat heftig. In deze iconische rol is het altijd de vraag hoe de actrice in kwestie het personage Marta invult. Linda van Dijk doet dat met een energieke waardigheid... die haar nog duivelin, nog slachtoffer van haar situatie maakt. Schijnbaar laconiek, maar voortdurend knap bij de les... en alles onder controle houdend... is haar Marta een toonbeeld van doortastende alertheid. Jeetje, wat ontzettend grappig. Ja, nou, ik ben helemaal. Ja, dat waren genomineerde voor de Louis-Door en de Theodor toen we ze overvielen... mijn collega Laura Kors en ik, in begin juni. Inmiddels op het podium, want we, straks gaan we luisteren naar wie die prijs heeft gekregen, die twee prijzen. Op het podium gaan we nu plaatsmaken voor de uitreiking van de Procenium-prijs. Zou je dat een prijs kunnen noemen, Annette? Ja, en daar gaat het ook vooral om of je echt iets in de toneelwereld teweeg weet te brengen. Weet ja. wel? Of je echt een bijdrage levert. Dus of je ook iets doet wat anderen niet doen of wat anderen niet, niet lukt. Ja. Zijn het dan altijd acteurs die zo'n prijs krijgen? Of, of regisseurs, nee, meestal groepen, of? regisseurs, theatermakers. Niet zo snel acteurs hoor, nee, eerder nee. makers. Oké, okay, we luisteren even mee met Geert Lagerveen en Leopold Wit op het podium. Nederlands theater. Hier zijn geen nominaties voor. De winnaar zit, of winnaars zitten in de zaal... Hij of zij, of zij, weten nog niet dat zij de prijs krijgen. Eline, kom maar. De charmante assistente komt op het podium met een envelop. Daarin dus de naam van degene die die prijs, de prijs, heeft Ik Even een gewonnen. klein applausje voor u. Ja. Vind ik wel. Het is wel leuk dat de mensen in de zaal zitten en het nog niet weten. Dat is niet pijn. Ja. Uh, Geert, zou jij dat willen voorlezen? Want het oh. is nogal veel. Oh. Ja een beetje vanwege jouw dyslexie. Ja. Oh, dat zou ik niet zeggen. Nee, goed. Um... Ik weet niet wie het is. Nee. Proceniumprijs. Theatervoorstellingen spelen zich traditiegetrouw af in schouwburgen en theaters. In zalen die daarvoor speciaal zijn ingericht. Maar Nederland kent al vele jaren ook een andere ontwikkeling. Die van het locatietheater. En later ook het ervaringstheater. Theatermakers gaan de straat op, de wijken in. Ze ontdekken polderlandschappen, hotelkamers, havens, oude fabrieken. En daar ontmoeten ze hun publiek. Soms om theater dichter bij de mensen te brengen. Soms omdat het inhoudelijk interessanter is. En omdat onderwerp en plek bij elkaar horen. En soms ook om het theater als leidraad de steeds ingewikkelder en verwarrende wereld om ons heen inzichtelijker, bewoonbaarder, leuker te maken. Al enkele jaren manifesteert deze theatergroep oeh, zich in de even ongrijpbare als diffuse wereld van het locatie- en ervaringstheater. Met als doel theatermakers bevolking en publiek op soortige wijze bijeen te brengen. Ook internationaal vielen hun voorstellingen op, tot in de brandhaarden van de wereld aan toe. Met weinig middelen, maar veel inzet en idealisme hebben deze theatermaaksters zich een niet meer weg te denken... Plek binnen het Nederlandse theaterbestel verworven met vallen en opstaan en rammelend aan de rafelranden van land, stad en wijk. Daar komt hij. Ja, de naam. Tromgerup. Mag ik het voorlezen? Nou, u weet waarschijnlijk al wie het zijn of wie het is. De winnaar van de Procedienprijs 2012 is. Female Economy Zina in de persoon van artistiek leider Adelheid Rozen. Adelheid Rozen, die uh, schrikt zich niet hoedje. Die had ze waarschijnlijk niet op gerekend. Komt nu naar voren, ongetwijfeld, vanuit de zaal. Is dat een uh, terechte winnaar, Anit? niet? Ja, dat is echt een terechte winnaar. Als er één iemand in het theater het gelukt is om achter de voordeur bij mensen te komen, bij alle culturen, dan is het Adelheid Rozen. Zij belt gewoon aan bij mensen en gaat gewoon uiteindelijk daar theater mee maken. Ja, maar... Met Irakezen, met mensen uit Suriname, met ja. een vrouwenjury heeft ze als eerste ingesteld. Ze werkt overigens hoofdzakelijk met vrouwen. Sinds kort ook meer met mannen uit andere culturen. Ja. En ze heeft uh, misschien toch al een dankwoord. En oh. oh. uh. ja, ze is ontroerd. Oh. En dit is ook echt oh. Adelheid, hoor. Oh. oh. oh ik wil altijd een beetje zes als dit mij overkomt. Oh, oh jee. <coughs> Oh. Oh. Het, het eerste beeld wat me eigenlijk meteen op mijn netvlies staat... is dat ik denk, oh, kwamen de scooterjongens nou maar binnenrijden. Die oh, die twaalf jongens uit Slotermeer op die... Op die wielen en dat gebrommen met die, met die bontjack aan. En wat zouden ze tof vinden. Oh, wat zouden ze tof vinden. Ik heb... Bij de laatste productie, de wijk safari in Slotermeer... Uh, met de, de... de draden van mijn lijf gewerkt... En uh, ik ging s ochtends om 9 uur met de tram Lijn 7 hier van het Leidseplein naar Slotermeer. Dat duurde ongeveer 25 minuten. En ik riep de eerste dagen tegen mijn crew steeds... Ik, ben, ik werk me kapot. En ik ben zo gelukkig. Ik was zo gelukkig. Ik was zo gelukkig. En het was een, uh, gewoon een, qua produceren een kei heavy voorstelling... Maar het kwam, er was niks achter de schermen. Want achter de schermen was de straat, de moskee, uh, de politie die af en toe boos was. Uh, Tanger, de Marokkaanse supermarkt, uh, de koffiehuizen, de adoptiegezinnen. En mijn hele werk bestond eruit om... Daar eigenlijk alles te tackelen en heen te gaan en op te lossen. En... Oh, zei ik ze tegen Ellie en Tim. Oh, dan precies tien minuten voor, even naar de moskee. Oeh, het is verkeerde uur. Oeh, even de sjalom. En dan... Ja, ja, ja, ja. En op een gegeven moment kom je met, met die hele wijk in een stroom terecht. Dat is... Dat was... Nee, ik, ik heb daar gewoon bijna geen woorden voor. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat was een stroom. Dus... Uh, sloot meer of welke wijk ook, we komen terug. En ik wil eigenlijk de jury uh, met iets danken. Uh, want de wijk heeft vaak gevraagd naar wat wij noemen de instituten in de stad. En eigenlijk uh, dank ik u nu ik dit sta te zeggen voor de echo die deze prijs oplevert. Dit levert een echo op in Slotermeer en bij alle adopties en bij de scooterjongens. Dus als u, u heeft vast een evaluatievergadering. <lacht> zo is uh, Jeffrey volgens mij wel. Die rondt altijd wel iets af aan het einde van het seizoen. En ik laat u eigenlijk niet de keuze of u het wilt doen. Ik, en het is ook niet iets als een cadeau, maar het is gewoon een besluit wat we nu hebben genomen... Ik haal u op met de scooters. U vergadert in Slotermeer. En u legt uit wat het instituut is van het theaterfestival en een jury. Gewoon om ergens te beginnen. Zodat we een schakel worden met elkaar. Zodat we een verbinding worden. Zodat we een echo zijn. En wij niet alleen de kant op bewegen van die wijken. Maar dat die wijken naar het centrum bewegen. En dat we gewoon één verbinding zijn. En dit... Deze heb ik gekregen van mijn vriendinnen deze zomer op mijn verjaardag. Een schakelarmband. Want dit is namelijk de schakelarmband van de scooterjongens. En zij zeiden, Adelheid, het is niet dat wij alleen die kant op gaan verplaatsen en dat die echo is. Maar wij verplaatsen ons ook hen kant op. En dit is de echo en dit is de schakel. En dit was waarom de jongens tegen mij zeiden, Adelheid Secool, so cool. Je hoort erbij. Mooie, mooie woorden. Er is ook een filmpje op onze site uh, waar, waarin uh, de virtuele vitrine... waarin Adelaide zit te zien is met, met, een van die, met een paar van die scooterjongens ook. Ja, ze noemden de natuurlijk heel vaak die scooterjongens... want je zat als toeschouwer achterop bij zo'n scooterjongen... Ja, ja. en een reetje je langs allemaal voorstellingen. Ja. Dus het is wel terecht dat ze die eer met hen deelt. Ja, ja. En dat ze de hoop uitspreekt dat er meer in wijken gemaakt wordt. Ja, zijn er meer van, Want er werd al gezegd een beetje in, in, de, in het juryreport... zijn er meer van dit soort uh, mensen die zich druk maken voor, voor de verbindenis... Met, met, met achtergrond. Ja, ja, die zijn er wel, maar Adelheid heeft wel haar ja. eigen methode, want die gaat ja. niet alleen theater brengen, die gaat ja. daar ook iets halen in die ja. wijken. Ze ziet hier, ze ziet hier nu na te hegen. Adelheid, oh, oh, gefeliciteerd mij. Gefeliciteerd. Oh, ik ben helemaal... Ik, <sweerde> We zitten net een beetje jouw uh, methode Adelheid te proberen te benoemen, waarom oh. jij toch net iets anders theater maakt, in die buurten, in die wijken, met die scooterjongens, met... Wat, en, waarom de vrouwen, en waarom het lukt. En waarom het lukt. Oh, waarom het lukt. Ik denk omdat het echt voor mijn gevoel. Ben, omdat die straat en die wijk, als ik daar binnenloop. Ik ben gewoon een zwerver en ik maak er mijn huis van. Hm. Weet je, ik, ik, ik wil dan eigenlijk ook nergens anders wonen of zijn. En ik denk dat dan elke stoep en straat in het bosje... daar begin je je mee, weet je, gewoon mee te bemoeien. Dat je denkt, moet dit niet eens gesnoeid? En moet dit niet eens een, hier is een nieuwe stoeptegel? En uh, moeten die adopties... Uh, wat kunnen we nou vanavond doen? Oh, laten we met z'n allen op de bank bij Malika gaan hangen. Dus volgens mij, omdat het eigenlijk gewoon mijn leven is. Het is nee, gewoon je mag, mijn leven. Heb van tevoren heb je enig idee wat je gaat maken? Of ga je gewoon zo'n... Zo'n zo buitenwijk van Amsterdam, hier, meer in. En dan zie je. En maar, aanbellen. Of... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ik begin, begin met aanbellen. En er is een. Maar ik denk dat dat een ritmering is die je ook. Hè, laat ik het eenvoudig proberen te zeggen. zoals je op vakantie gaat: hè. Dan, de ene pakt zijn koffer op het laatste moment in. en de ander neemt een aanloop. en die zet hem al open drie maanden van tevoren. Weet je. En gooit er af en toe iets in. En zo ontwikkel je een methodiek. Dus ik had een. Ik heb nee, ik heb een soort methodiek ontwikkeld, ontwikkeld. Wat jij zegt, dat je die begint met aanbellen, en dan heb ik een, een was ik een, uh, een periode in van reflectie, en dan ga ik met gaan we met ons alle twee weken in adoptie letterlijk. Dus gaan we in de wijken wonen, mm -hmm. en dan neem ik weer gas terug en gaan we met z'n allen in een repetitieruimte. En dan wordt het een voorstelling. Ja, en als, als je het dan ook niet aan een... politici adviseren? Zou jij niet ook eens in de politiek iets moeten doen? Is het een beetje ja, ik... wat Diederik Samson ook doet als straatcoach? Weet je, echt de straat op gaan? Ja, het is, het, het, het, het, is echt, het is ook echt dat. En ik denk dat... Uh, ik merk nu ook weer... Op het moment dat ik daar sta... Denk ik ook... Oh, wat ben ik eigenlijk razend op Rutte en Zelstra. En die razernij is niet omdat de politiek heeft gesnoeid. Want dat doet de herfst ook. Weet je, elk seizoen heeft zijn eigen. En de herfst zo, snoeit ook in die zin. Maar het voelt alsof je een vitale beweging van leven eigenlijk ombrengt of neerlegt. Dus dat het een. Het, het, het voelt als een kille beweging. En ik, ik denk wel eens, theatermakers zijn zo eff efficiënt mm -hmm. en zo to the point en moeten die, die, die datum halen en, weet je, en, en, en creëren en in creëren zit eigenlijk veel meer mededogen dan een berekenend protocol ofzo en, en welke ja. buurt zou je nog in willen? De Wallen in Amsterdam, is dat een <laughs> kun je daar nog theater maken? Ja, of buiten Amsterdam, dat is misschien ook een idee nou, we gaan. Uh, ik heb wel aan de aan de. Aan de toevallig aan, aan, aan de woonboten in Utrecht liggen denken. Want we gaan een wijksafari doen in Utrecht. En daar hebben we al onze eerste gesprekken gehad. Daar zit het zandpad. Ja, ja, exact. En daar is een woonboot. Dat, dat uh, zijn ook de, de Wallen, maar dan in Utrecht. Ja, en die ja. zijn op woonboten. Dus dat vond ik wel heel meteen inspirerend. Oké, okay. goed, uh, ontzettend gefeliciteerd met je procedienprijs. Geniet ervan. Uh, maak er nog een mooie avond van. Dankjewel. Adelheid Rozen. Dank je. Wij gaan uh, eventjes uh, luisteren naar uh, de genomineerden zoals uh, We hebben ze eerder gehoord uh, toen ze overvallen werden in juni. Maar vanavond heb ik ze nog even opgevangen ook uh, toen ze hier in de Schouwburg binnenkwamen. Kijk, hier in de stad Schouwburg in het restaurant bij de stad Schouwburg zitten een aantal genomineerden zitten te eten. Onder wie uh, Linda van Dijk genomineerd voor de Theodore voor haar rol in de Bank van Virginia Woolf. Uh, krijg je nog wel een hap door je keel op zo'n avond als deze? Nou eerlijk gezegd niet echt heel veel. Hm. Nee. Ja, sommige... Genomineerden zijn ontspannen aan het dineren, anderen zitten nog heel ontspannen buiten op het Leidseplein. Uh, Mark Rietman, genomineerd voor gekluisterd voor een Louis Door. Uh, bereid je een speech voor voor zo'n gelegenheid? Nee, nee, ja, dat moet je natuurlijk. Nee, ik verwacht niet dat ik hem krijg. Ik heb geen speech voorbereid. Maar Wat? waarom verwacht je niet dat je hem krijgt? Ja, ik denk dat een ander dat uh, meer verdient. En ja, zelfs mensen die niet op dat lijstje staan. Jij noemt uh, iemand als uh, Pierre Bokma niet in dit verband. Nou ja, het is enigszins ingewikkeld dat uh, Pierre is overgeslagen. Dit jaar. Mm. Ja. Mm. Herman Gill is genomineerd voor een prachtige rol in het dood van een handelsreiziger. Hoe schat u uw kant in. Oh, dat weet ik niet. Dat kan ik niet, dat weet ik niet. Wim genomineerd voor de, voor de Louis door ja? uh, Voor een rol in een Tartuf. Uh, uh, ontspannen leunend tegen een pilaar hier of toch wel een beetje zenuwachtig? Maar de zenuwachtigheid komt alleen al door de file aan de Kennedy tunnel in Antwerpen. Je geloofde het of je geloofde niet, op de zondag was het al aanschuiven. Dan namen we een uh, alternatieve route en ook daar was het aanschuwd. Dus die zenuwen zijn helemaal weg? Die zijn helemaal weg, ja. Waar zou je nog zenuwachtig over moeten maken? Even naar buiten. Even iemand overvallen. Marlies Huijer, genomineerd voor haar rol uh, in de voorstelling Amtsiel, uh, Genomineerd voor een Theodor. Ja. Je, je, je, je, hebt, je hebt dit wel eerder meegemaakt, maar, uh, want je hebt die prijs al eerder gekregen. Maar met welk gevoel ga je naar zo'n avond toe? We hopen dat we dat het de prijs wint, maar als we niet, uh, niet winnen, vind ik nog niet erg. En een mooie avond, ja. We hebben het al heel leuk gehad tot nu, de afgelopen uren. Dus we zijn elkaar gaan eten met de hele productie met Paul en Lottie. En, de avond kan al niet meer stuk, zegt de regisseur. Ja. ja. Hein van der Heijden, uh, genomineerd uh, voor, voor twee rollen maar liefst. Als je ja. nou zelf zou moeten kiezen, want je bent voor uh, rol uh, uh, genomineerd in uh, Amwanya en, en nog voor een ja, andere. Vincent, Vincent en Theo. Ja, Vincent en Theo waarbij je echt uh, Vincent van Gogh speelde. Ja. Als je nou zelf zou moeten kiezen, voor welke van die twee zou je zelf, ja. jezelf nomineren? Nou, dat vind ik natuurlijk een hele lastige vraag. Daar kan ik ook geen antwoord op geven. Nee, ze zijn allebei uh, zijn totaal ander soort stuk en totaal ander soort rollen. Gisteren was het nog in de uitzending om te vertellen dat ze een jurk had uitgekozen. Het is een groene geworden, Bianca van der Schoot. Groene jurk, veel te duur, ja. Oei. Genomineerd voor een rol in Boiling Frog. Uh, uh, met welk gevoel sta je hier? Met de, uh, van ik zie wel of... Uh... Ja, heb ik heb nog steeds, toen ik hoorde dat ik genomineerd was, kwam jij mij vertellen bij mij thuis, toen um, da, vond ik het uh, toch wel ook een grote grap. En eigenlijk heb ik dat nog steeds een beetje. Toch een beetje nog wel, steeds kijk mij nou, maar ik vind het echt heel feestelijk. En ik ben ook heel trots. En, uh, maar ja. Zo van straks word ik wakker uit een rare droom. Ja. Ja. Dat was eerder deze avond. We gaan nu over naar het podium. Want uh, nou, dit waren dan genomineerden van de Louis Door en Theodor. Inmiddels is Jacob Derweg, de winnaar vorig jaar van de Louis Door, op het podium gekomen om de bekendmaking te doen van de winnaar. Heuer, de winnaar ook, van, ook, van ook, de, de Theodor. Dus de vrouwelijke, dragende rol. In deze extreem moeilijke tekst weet Marlies Heuer op een subtiele manier... een ijzige humor en lichtheid te leggen. Ze gebruikt daarvoor een uitgekiende bewegingstaal... een verfijnde mimiek en een uiterst muzikale tekstbehandeling. Marlies Heuyer. APPLAUS Bianca van der Schoot in Boiling Frog van Erik Wien... door toneelgroep Oostpool. Als materfamilias van een ontspoorde familie... laat Bianca van der Schoot voortdurend hard... en tegen de karikatuur aanschurend toneelspel zien. Ze is in deze voorstelling een monumentaal wezen... waar niemand omheen kan. Een loeiende sirene die de aandacht gevangen houdt. Bianca van der Schoot. U luistert naar Opium Radio. We maken hier de Louidoor en de Theodor winnaars bekend. Althans, wordt hier in de Schouwburg nu gedaan. Jacob Derwig. De winnaar van de Theodor 2012 is... Marlies Wow. Ja, ja. Ah, leuk. Ja, dat is, ik heb dat is een ik heb hem gezien aan het zien. Dat is een voorstelling van bijna twee uur. En ze is bijna twee uur onafgebroken aan het woord. Het is echt weergaloos goed uh, acteren. Ja, het is bijna een monoloog en ze brengt dat als een muziekstuk. Iedere woord, iedere ademstoot is getimed. En ze speelt daar een moeder met een dochterrelatie, een hele uh, symbiotische dochterrelatie. En dat doet ze zo goed. Ze laat echt alle hoeken van de emoties zien en. Ja, op zich een mooie wens. Ze heeft hem wel eens eerder gewonnen voor Hedda Gapelen. Ja, ja, daar staat ze. Ze gaat een uh, dankwoord uitspreken. Ze had geen speech voorbereid, zei ze uh, aan het begin, maar iets zal ze wel weten te zeggen, lijkt mij zo. Ze heeft wel een papiertje in de handen, dus ze heeft je gelogen, denk ik. Niet te vertrouwen, die acteurs. Dank u wel, dank u wel, jury. Ik ben er heel blij mee. Nee, echt. Maar ik heb er toch wel wat opgeschreven. Het is laat in de nacht. Het is de nacht voor ons grote toneelgala. Het is de nacht voor de avond dat ik misschien wel of misschien geen dankwoord moet uitspreken. Ik had er eerder aan moeten beginnen, maar het lukte niet. En het lukt me nog steeds niet echt. Het lukt me niet echt om te kiezen. Mag ik blij zijn? Vandaag de dag blij. Aan het eind van deze zomer waarin voor velen de bijl viel aan het begin van een theaterseizoen... waarin straks gruwelijke gaten gaan vallen... en een seizoen waarin we afscheid moeten nemen... waarin deuren dichtgaan... waarin velen niet meer mogen maken wat ze willen maken. Moet ik niet een vlammend boos betoog houden? Of moet ik misschien stil zijn, niet zeggen en rouwen? Of moet ik ze allemaal noemen? Het onafhankelijk toneel. Discordia, Carver, Nie West... De groepen en mensen met wie ik opgroeide, die mij inspireerden en met wie ik samenwerkte. Moet ik cynische grappen verzinnen? Moet ik mijn rol van weduwe citeren? Wie zegt dan dat ik het nieuwe wil zien? Misschien wil ik het nieuwe helemaal niet zien, omdat ik er genoeg van heb. Moet ik de prijs weigeren? Of zal ik toch maar blij zijn? Oké, okay, voor nu, ja, ik neem een besluit, ik ben blij omdat ik het toneelstuk Amtsiel heb mogen spelen en dat straks in oktober weer mag doen. En wat ons betreft nog veel langer. Amtsiel, een van de allerbeste toneelstukken van de afgelopen jaren van een van de grootste 20e eeuwse dramatische schrijvers. Ik ben blij omdat ik heb mogen werken met Paul Kniering. Een jonge regisseur die dat heel goed heeft gedaan. ...een van de meest bevlogen en inspirerende jonge theatermakers van nu. Dat ik heb mogen spelen met Lottie de Bruin en Jan-Paul Buijs. Ze zitten op het derde stelletje. Haar tegenspelers van... in een voorstelling. Die in oktober dus nog eens te zien door het hele land. Twee van de allerleukste jonge acteurs van dit moment. Echt. Ze zitten heel ver weg. Um... Dat we dat hebben kunnen doen in de vormgeving van een van de allerbeste vormgevers, Katrien Bombe... in de kostuums van de allerbeste kostuumontwerpster en meedenkster van Nederland, Bernadette Korstens. Woe! Nou, we geven er even de ruimte nu. Hè? Omdat we dat konden doen bij de onvolprezen toneelschuur in Haarlem. Met even de werkplaatsen die... Uh... Ja, die wel Sastia, nog gelukkig wat geld bij gekregen. Con, bij Loesje, bij Marieke, Ilja, Petra en... Waarvan Aldi er velen wel uh, verdwijnen. Die ze in het begin noemden. Van Nederland, Frans Lommersen. De toneelschuur. De plek waar ik en velen met mij... bijna 40 jaar geleden begonnen... om ze producties ja. mochten komen spelen waar een hele generatie jaar in, jaar uit welkom was. Waar wij konden creëren en spelen en premières uitbrengen... en naar elkaar konden kijken. Waar tot op de dag van vandaag beginnende regisseurs... konden zoeken en maken met vallen en opstaan... zonder onmiddellijk te hoeven scoren. De toneelschuur die nu ook niet meer mag doen wat ze deed... maar niet opgeeft. Zoals wij natuurlijk allemaal niet opgeven. Ik in ieder geval niet... En Paul niet. En Lottie niet. En Jan Paul niet. En de studenten op de theaterschool niet. En ook Mirjam Koen en Gerrit Timmers niet. En Jan-Joris Lamers niet. En Marien Jongewaard al helemaal niet. En Biancof, Bianca van der Schoot ook niet. En Linde van Dijk ook niet. We zullen blijven maken wat we willen maken. Omdat we niet anders kunnen. Omdat theater een vak is dat niet stopt bij tegenwerking. Deze prijs is ook voor Jan, die zit daar die mij maandenlang over een ijzergieterij hoorde mummelen. Ook tijdens de afwas. En deze prijs is voor mijn vader en moeder... die ons leerden dat in het leven... spelen belangrijker is dan geld verdienen en scoren. Onze ouders die ons leerden dat kunst en humor... het leven draaglijk maken. En zo zijn wij thuis bij Thomas Bernhard. Redden wie ze redden kan. Eind goed, al goed. Met dank aan Thomas Bernhard. Marlies, met haar dankwoord voor het uh, krijgen van de Theodor... de, de, de, ja, de, de hoofdprijs uh, wat uh, vrouwelijke acteurs betreft in Nederland. Mag je wel zeggen, Annette? Ja, wel een mooi dankwoord, ja. want ze combineert daar natuurlijk de pijn... van dat groepen weg gaan vallen en mm -hmm. de, de harde bezuinigingen. En tegelijkertijd zegt ze ook waar theater wel voor staat. En die voorstelling doet eigenlijk hetzelfde. Die gaat ook over theater en over het leven. En die metaforen gaan daar mooi naadloos in elkaar en over. Ja. En die ijzergieterij, dat is uh, iets wat haar karakter de hele tijd zegt. Die heeft de hele tijd over de ijzergieterij van haar man, vandaar. We gaan naar de bekendmaking van de, van de Louis door, En die wordt uh, uitgereikt, of beter, ja, bekendgemaakt Elsie door Elsie de, Elsie de Brouw. Dat is de winnares van de Theodor van vorig jaar. Ja. Vier genomineerden, uh, Annette, voor die uh, Louis door. Ook weer iemand van twee rollen genomineerd, hè? Eind van heden. De genomineerden voor de Louis D'Or 2012 zijn... Herman Gillis in Dood van een Handelsreiziger van Alice Zandwijk door het Theater. De rol Theater. De rol van Willy Lohman is een legendarische... en biedt de acteur de mogelijkheid om alles uit de kast te halen. Herman Gillis verrast door een afgemeten, volledig in zichzelf gekeerde interpretatie van deze tragische figuur die alles uit zijn handen ziet glippen, carrière, gezin en aanzien. Herman Gilles. Herman Gilles staat even op, gaat weer zitten, dankt het publiek. Genomineerd voor de Loeidoor 2012 is Wim op Broek in Tartuf van Dimitri Gortsef, door NT Gent, Amsterdam. Zelden is de laatste jaren in het Nederlandse en Vlaamse theater... een acteur zo met zijn rol aan de haal gegaan als Wim Obroek. En zelden was dat vertoon van exorbitant gedrag... van uitzinnig spelplezier en groteske overdrijving zo op zijn plaats... als in deze even rigoureuze als eigenzinnige bewerking... van Molière's klassieker Tartuffe. Wim Obroek. Giel is overigens een Belg, hè? Ja. ja, en met een energie die tegen de plinten komt ja, ja, ja, ja. als hij op het podium staat. Ja. De derde genomineerde. Genomineerd voor de Door 2012. Heijn van der Heijden voor twee rollen. In Vincent en Theo van Gert en in Omwanya van Geert-Jan Reinders... beide door Hummeling Stuurman Theaterbureau. Heijn van der Heijden speelde het afgelopen seizoen... twee indringende en expressieve rollen. In Vincent en Theo geeft hij gedreven en technisch knap gestalte aan de manisch-depressieve, getroubleerde geest van een kunstenaar. In Omwanya schakelt hij prachtig van euforisch naar melancholiek... en geeft daarmee inzicht in de teleurgang van illusies. Hein van der Heij. Meestal zijn het er drie, maar voor dit jaar zijn er vier genomineerden. De laatste die wordt nu bekendgemaakt door Elsie de Brouw. De laatste, genomineerd voor de d'Or 2012. Mark Rietman, ingekluisterd door Johan Doesburg van het Nationale Toneel. De passie die Mark Rietman in deze harde, meedogenloze voorstelling tentoonspreidt, snijdt door de zaal. Zijn vakmanschap wordt opnieuw bewezen in de precisie waarmee hij uitvallen en stiltes in balans houdt... en met expressie, mimiek en gestiek het tot waanzin gedreven personage naar de ondergang leidt. Mark Rietman. Elsie uh, de Brouw nu de winnaar van de Louis-Door bekend. Ze krijgt een envelop aangereikt door de lieftallige assistenten van uh, Geert Lagerveen en Wieten. Maakt hem open. En... De winnaar van de louis Dor 2012 is... ...Hein van der Heijden. Uh. Heijn van Heijden die lange tijd bij toneel op Amsterdam zat... daar niet echt lekker in zijn vel zat... ook niet de ruimte kreeg om de rollen te maken die hij wilde. Op de freelance-markt is gegaan, geloof ik in. Ja, en, en dat daar helemaal heeft uh, gevonden. Hij is volledig uit de schaduw van de grote acteurs gekropen... en heeft nou inderdaad met zijn rol van dokter Astro van Amwanya... en met vooral die rol ook van Vincent van Gogh... die moet je maar spelen op het toneel, hoor. Mm -hmm. Heeft hij deze prijs terecht verdiend, denk ik wel, hoor. Ja. We gaan even nog uh, meeluisteren naar het uh, dankwoord... Ja. Heel erg bedankt. Um, ik speelde vorige week nog in het uh, nazomerfestival in, in Zeeland. En ik had al bijzonder veel plezier met de acteur Bas Teken. En ik vroeg hem, stel nou dat jij die prijs wint. Wat, wat, wat zou jij dan zeggen? He, toen antwoordde hij heel simpel. Pff, nou ja, uh, ik zou beginnen met, ik had het echt niet verwacht. En ik zou ook dan zeggen, maar zou die commissie zich dan niet vergist hebben... Dat is typisch Bas. En ik vind het eigenlijk ook wel een prima begin. En dus kan ik nu overgaan tot het bedanken. In dat juryrapport gaat het ook over ontwikkeling. En dat is eigenlijk iets heel moois, vind ik. En ontwikkeling heeft altijd een begin. En dus bedank ik mijn moeder. Want die heeft tenslotte mijn opvoeding helemaal in haar eentje moeten doen. Dus. En dan wil ik een man bedanken die uh, feitelijk ook aan het begin heeft gestaan. Namelijk van mijn toneelcarrière. En dat is... Dat is de directeur van de toneelschool. Hij was de directeur van de toneelschool in Arnhem. Hij was voor mij een groot inspiratie, inspirator. En dat is Anton van Geffen. Anton is... Ja, er zijn misschien ja, nog Arnhemmers die hem nog gekend hebben. Hij is helaas veel te jong gestorven, Guus. Zijn boer zit ook hier. Uh, ik zou iedereen natuurlijk willen bedanken die belangrijk is geweest. Maar dat lukt natuurlijk niet. En in het kader van die ontwikkeling... Nee, dat, Dank dat is zeker niet lukken omdat wij bijna aan het einde van deze uitzending vanuit de Stad Schouwburg in Amsterdam zijn. Het uh, ja, ja, ja, ja, dankwoord ja, ja. van Hein van Heijden, winnaar van de Louis Door de hoort de u ]de. nog zachtjes op de achtergrond. Met alle respect voor Heijn, maar we moeten er helaas overheen komen. Annette, ah, eh, is hij nog te zien binnenkort? Uh, met, met... Ja, hij gaat in een nieuwe of spelen, de kerstentuin, geregisseerd door Gerrit Jan Reinders. Dat is het volgende seizoen, maar of dit seizoen in de tweede helft, maar ja. ook nog bij Mighty Society 10 van Erik de Vroed. En dat wel, in Maite Society 4 heeft hij ook een prijs voor gekregen. Ja, de Mighty Society is een serie van tien voorstellingen van regisseur Erik de Vroed. En de laatste serie, of de laatste van die serie begint, dus, komt dus nu in beeld. Um, ja, we, we moeten het hier wel laten. Dit was opium vanaf het theatergala. Zaterdag, aanstaande zaterdag, dan zijn we hier tussen half drie en half vijf... met een reguliere opium met de muziek van de Vlaamse band Jevekeni. En u kunt de uitzendingen van vandaag terugluisteren via opium.avro.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Annette Embrechts, hartelijk dank dat je hier was. Graag gedaan. Opium. De Avro. Hello. Weet u het nog niet? Of helemaal niet?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 Help me, Help me, Help me! E-matching. Online dating, alleen voor hogeropgeleiden. E-matching.nl durft u het aan. Certificeren. Dan moet u voldoen aan de norm. Bij DMV Business Assurance kijken we naar wat goed gaat en zelfs nog beter kan. Wij houden van opstekers, niet van standjes.